Kees met het NOS-journaal. Ook morgen en overal van het land minder treinen vanwege het winterweer. Volgens de NS wordt onder meer in de Randstad het aantal intercities gehalveerd... zodat minder storingen ontstaan. Minister Schultz heeft de NS en ProRail om opheldering gevraagd. Om nieuwe problemen te voorkomen wil Schultz buitenlandse hulp inroepen. De OV-informatie via 9292 heeft gisteren 2 miljoen reisadviezen gegeven. Een record. De organisatie noemt dat absurd veel... Normaal zijn het op vrijdag zo'n 600.000. Ook vandaag was het weer druk op de site en bij de telefoonlijn, maar daar zijn nog geen cijfers van. De VN-resolutie waarin de Syrische president Assad wordt opgedragen af te treden is niet aangenomen. Zoals verwacht spraken Rusland en China er een veto over uit. Minister Roosentaal is teleurgesteld. Volgens hem heeft de internationale gemeenschap de plicht tot handelen, vooral nu het geweld in Syrië is opgeleid. De politie moet alerter zijn op het welzijn van agenten in opleiding, zegt minister Opstelte. Hij vindt onder meer dat bij het screenen van kandidaat-agenten beter moet worden gelet op hun mentale conditie. Aanleiding zijn drie dodelijke schietincidenten waarbij agenten in opleiding hun dienstwapen gebruikten. Vandaag nog werd in een hotel in Zandvoort een agent doodgevonden die dagenlang vermist was. Waarschijnlijk heeft hij zelfmoord gepleegd. In de Eredivisie heeft Excelsior een belangrijke degradatiewedstrijd gewonnen van VVV. In Rotterdam werd het 3-1 en daardoor doet Excelsior de laatste plaats in de Eredivisie over aan VVV. Vitesse tegen NAC werd 1-0, ADO Den Haag tegen AZ is afgelast. Het weer helder en droog en plaatselijk mistbanken, verder lokaal matige tot strenge vorst. De ANWB waarschuwt voor gladheid in het hele land. Morgen bewolkt met in het westen wat lichte sneeuw, middagtemperatuur rond min 3 graden.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 E